Dag Anton. Nee, zo ziek is hij niet. Wil je hem zelf even spreken? Goed. Daar komt hij. Anton. Dag Anton. Ik ben blij dat ik je stem hoor. Ik maakte me ernstig zorgen. Waarom? Omdat ik van Bart hoorde dat je ernstig ziek bent. Zo ziek dat hij het maar alleen in vertrouwen wilde mee te delen. Wat gek. Ik ben helemaal niet ziek. Oh, gelukkig. Ik ben blij dat ik dat hoor. We zijn wat eerder teruggekomen omdat ik pijn in mijn maag had. Oh, alleen maar in je maag? Dat heb ik ook wel eens gehad. Zie je wel? Nee, als het alleen maar pijn in je maag is. Wanneer was dat, dat jij pijn in je maag had? Van mijn dertigste tot mijn veertigste. Tien jaar? Ja, zoiets. Dan kan ik nog even voort. Maar het heeft niets te betekenen. In mijn geval was het gewoon... ...gefrustreerdheid. Als je dat eenmaal weet... ...dan gaat het gewoon weer over. Dus ik zie je binnenkort weer. Ja, natuurlijk. Zodra mijn vakantie om is. Ja, dat is een pak van mijn hart. Nou. Dan leg ik nu maar weer neer. Goed. Hij heeft tien jaar last van zijn maag gehad. Zei hij dat? Zoiets zeg je toch niet? Het is toch iemand helemaal in de put brengen? Hij brengt me niet in de put. En toch mag je zoiets niet tegen iemand zeggen. Bart had hem nota bene in vertrouwen meegedeeld dat ik ernstig ziek ben. Begrijp je dat? Dat heeft hij natuurlijk van Ad. Die denkt dat, dat hij doodgaat als hij een keer gehoest heeft. Of hij heeft dat gezegd omdat hij het niet van mij gehoord heeft. Bart vertelt alles in vertrouwen als hij niet uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Dat kan ook. Of heeft gedacht. Aan Ad moest hij het wel zeggen, want die zorgde voor de katten. Maar ik ben zijn plaatsvervanger, dus als de anderen het ook weten mochten, dan was ik wel de eerste geweest aan wie hij het verteld had. Wat kan het je nu eigenlijk schelen wat die mensen allemaal gedacht hebben? Tuurlijk kan het me dat schelen. Ik heb toch mijn halve leven met ze te maken? Ja, en dat is al erg genoeg. Dan zou ik me er thuis niet ook nog eens mee bezighouden. Soms kun je je beter voorstellen dat je tussen zulke mensen gek wordt, dan dat je gezond blijft. Ben je er toch alweer? Ik ben er weer. Had dacht dat je nog wel even weg zou blijven. Nee, ik ben er weer. Ben je nu echt weer helemaal beter? Ja hoor. Je bent toch wel naar de dokter geweest? Ja, het wordt onderzocht. Hoe was jouw vakantie? We hebben het zeer naar ons zin gehad. Maar je hebt wel gelijk dat er in Brabant veel natuur ten offer is gevallen aan het verkeer. Je hebt er geen bezwaar tegen wanneer ik het raam dicht doe. Nee, natuurlijk. Ik moet namelijk oppassen voor Tocht. Natuurlijk. Nog wel gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, dat is heel aardig van je, maar ik ben nog niet jarig geweest. Nee? Wat staat in mijn agenda? Ik ben pas volgende week jarig. Verdomme, dat is wel verdomme stom. Nou, dat heet dat niet hoor. Nee, stom. Met name mijn verjaardag hoor je niet te vergissen. Je vakantie is nu zeker enigszins bedorven. Nee, het was een meestelijke vakantie. Gelukkig. Doet me genoeg om dat te horen. Is hier nog iets gebeurd? Er zijn enkele kleine problemen, die vind je wel op je bureau. En Ad is al enkele dagen ziek. Is Ad ziek? Sinds begin vorige week. Maar hij dacht wel dat hij er een deze dagen weer zou zijn. Ik ben bang dat hij wat oververmoeid is. Oververmoeid? Ja, jij denkt geloof ik dat wij je niks uitvoeren als jij er niet bent, maar wij werken echt heel hard. Nee, dat denk ik niet, maar daar hoef je toch niet oververmoeid te zijn? Ik ben bang dat Ad niet zo sterk is. Hmm. En de meisjes? Met de dames gaat het goed, zover ik weet. Zo, je bent er weer. Ad. Had je niet beter nog wat kunnen uitzieken? Ik ben niet ziek. Oh, je bent niet ziek. Nicoline was um, heel blij, zoals je de katten en de planten verzorgd hebt. We wilden het weekend even langskomen, als dat schikt... We hebben wat voor jullie. Mm -hmm. hm. Hoe ging dat met de katten? Oh, dat gaf geen probleem. Aten ze goed? Die zwart-witte eet ontzettend veel. Oh, Jonas. En die kleine, die miste Nicolien zeker... want die heeft een keer dat kastje in jullie slaapkamer opengemaakt... en is ze met haar ondergoed gaan slepen. <laughs> en lag door het hele huis... Ja, dat doet hij. Maar ben jij nu eigenlijk al naar een dokter geweest? Jawel. En? Wat zei hij? Hij heeft me doorgestuurd naar een specialist. Ik ben nog niet geweest. Ik zou er toch echt maar naartoe gaan. Dat ga ik ook wel. Heb je er nooit eens over gedacht om een iriscopist te raadplegen? Wat is dat? Die kijkt in je ogen en dan ziet hij wat je hebt. Dat is toch zeker onzin? Ja, dat zeg jij natuurlijk weer. Hij heeft mij heel goed geholpen. Wat <laughs> zag hij dan? Hij zag bijvoorbeeld meteen dat ik oververmoeid was. Ik zou het in ieder geval niet verwaarlozen. Hoe lang heb je het nu al? Een paar maanden. Zie je wel. Dan moet je er zeker wat aan laten doen. De heer Beerta heeft tien jaar last van zijn maag gehad en die is zo levend als een vis. Maar zo gaat het niet altijd. Er zijn echt nog wel andere voorbeelden. Ja... Als het iets ernstigs is, ga je dood. En als het niets is, gaat het vanzelf weer over. Daar heb je geen dokter voor nodig. Dokters is niets behalve wanneer je een been breekt. En waarom ga je er dan toch naartoe? Zo is nu helemaal het ritueel. En daar doe jij dan maar mee. Tegen je zin. Zoiets. Hebben jullie verstand van radio's? Is er iets met je radio? Hij knettert en hij kraakt. Mijn broertje heeft verstand van radio's. Daar heb ik niks aan. Je moet iemand hebben die je ken. Nee, ik heb geen verstand van radio's. Het spijt me. Ik hoor dat je er weer bent. Ja, ik... ik ben er weer. Goede vakantie gehad? Heel goed. Heb jij verstand van radio's? Je bedoelt omdat ik bij de radio werk. Ja, en, en omdat mijn radio stuk is. Dat is dan zeker een oude, want radio's heb je tegenwoordig niet meer. Nee? Wat heb je dan? Tegenwoordig zijn dat tuners. Wat is het verschil? Je zou kunnen zeggen dat een tuner een radio is, maar dan zonder versterker. Maar van radio's heb je geen verstand? Nee. Ook niet van tuners, trouwens. Maar als je er een wil kopen, dan wil ik wel voor je in de consumentengids kijken. Nee, wacht dan nog even mee. Ik wil eerst proberen of ik hem kan laten maken. Je zou het eens aan de Vries kunnen vragen. Aan de Vries? Dat is een idee. Maar, daar kwam je niet voor? Nee. Ik kom zeggen dat ik geen werk meer heb voor Stanley Graamschuur. Jij zei toen dat je wel werk hebt. Ik zal ervoor zorgen, ja. Dank je. Heb je misschien nog even, Jaring, ik heb hier iets dat jullie misschien zal interesseren. Raak je alweer wat gewend? Ik kan me al niet meer herinneren dat ik met vakantie ben geweest. Ja, dat zal wel. Ik wou Stanley vragen om de trefwoorden over te tikken. Hebben jullie er nog over nagedacht? Het leek ons wel goed, hè? Geloof ik. Als je denkt dat hij dat aan kan, Dan komt hij hier te zitten. Kan hij die bakken niet meenemen? We kunnen toch een proef nemen? We zullen beginnen met ze mee te laten nemen. Ik ga het hem voorstellen. Ja, die meneer Koning. Dag meneer Graanschuur. Ik hoor dat u geen werk meer hebt. Ik ben er bijna door door. Ik heb wel werk, als het u wat lijkt tenminste. <laughs> ik heb echt werk. Als u even meekomt, dan leg ik het uit. Goed. Hai, si. Hai, Dit is het kaartsysteem. Daarin zitten ongeveer 80.000 trefwoorden. De bedoeling is dat u die trefwoorden overtikt in een trefwoordenboek. Hai, ja. In acht exemplaren zodat ieder van ons voortaan alle trefwoorden op zijn bureau heeft. Ja. Als u daarvoor voelt, tenminste. Ja, nee. Het is een heel werk, dus je moet er wel eerst over nadenken. Nee, hoor. Daar hoef ik niet over na te denken. Hoe meer, hoe beter. Dan zullen we zo gauw mogelijk papier gaan kopen. En dan waarschuw ik u wel. Dank u wel, hoor. Hebben jullie tijd om er even over te praten? Bart, Alt, hebben jullie even tijd om te vergaderen over het werk van Graanschuur, Manda, Tjitske? Hebben jullie even tijd om over het kaartsysteem te praten? Stanley Graanschuur gaat dus de trefwoorden van het kaartsysteem overtikken in een trefwoordenboek. Ben je er zeker van dat hij daarmee niet te veel werk op zijn schouders neemt? Ja, ik heb er met hem over gesproken. Ik had de indruk dat het hem niet genoeg kan zijn. Ik ook. Nou, ik hoop dat jullie daar gelijk in hebben. We zullen daarvoor een of ander losbladig systeem in acht exemplaren moeten aanschaffen. Mag ik eerst nog iets over dat overtikken opmerken? Ja? Er zitten nogal wat ongerechtigheden in het systeem, naar ik bij herhaling geconstateerd heb. Wat gebeurt daarmee? Wat voor ongerechtigheden? In de spelling, en ook wel in de alfabetische volgorde. Hmm. Is dat zo? Ik heb er nog nooit iets van gemerkt. Ik wil er wel een voorbeeld van geven. Nee, ik geloof je wel? Ik zal hem zeggen dat hij erop moet letten. Ben je er zeker van dat hij dat kan? Anders moeten de bakken voorbewerkt worden. Dat heb ik dan toch wel liever. Ja. We zullen beginnen te kijken of je het zelf kan. Straks krijgen we alle zeven door afgewerkte bladzijden op ons bureau. Als blijkt dat er fouten in zitten, dan komen we erop terug. Goed? Okay. Uh, kunnen we, nu we hier toch bij elkaar zitten, ook nog iets anders bespreken? Wat dan? Toen jij met vakantie was, zijn er een aantal keren... oneenigheden geweest over de mate van service aan de bezoekers... Ik zou graag willen dat daarvoor strakke regels werden gemaakt. die voor iedereen geldig zijn. Kun je een voorbeeld geven? Jawel. Of wil jij dat doen? Dat doe jij het maar. Op een gegeven ogenblik vervoegde zich hier een student van professor Buitenrust Hettema. die door hem hier naartoe gestuurd was. om iets op te zoeken in ons kaartsysteem. Dat kan niet. Maar professor Buitenrust Hettema sta wel toe. Buitenrust Hettema is lid van de commissie. En je hebt inderdaad ook toestemming gegeven aan Flip de Fluiter en Huub Pastoors. omdat die hier werken. En ik vind dat als je hen toestemming geeft, dat je dan andere bezoekers ook toestemming moet geven, want anders meet je met twee maten. Het is iets anders dan je nu vertelt. Die student kwam voor een heel speciaal onderwerp. Ik geloof het krombroodjes rapen. Het krombroodjes werpen. Ja, en zoiets. Toen heb ik gezegd dat hij zelf maar even moest kijken. En ik vind. Dat als je zo'n student daarvoor toestemming geeft, dat je dan ook ieder ander toestemming moet geven. Het ligt er toch wel aan wie het is en wat hij vraagt. Dat kan ik niet beoordelen. Daarvoor wil ik nu juist strakke regels. De algemene regel is dat buitenstaanders niet in het kaartsysteem mogen, omdat het dan een bende wordt. En omdat er bovendien allerlei ongepubliceerde gegevens in zitten. Maar dat ieder van ons het recht heeft om daarvan in voorkomende gevallen af te werken. En daar neem ik nu geen genoegen mee. Ik wil algemeen geldende regels waar iedereen zich aan houdt. Anders weet ik niet meer waar ik aan toe ben. Of iedereen of niemand? Zo zou je het kunnen formuleren. Dat kan niet. Regels zijn er om uitzonderingen op te maken. Dan zal ik zo vrij zijn om voortaan iedereen in het kaartsysteem toe te laten... want zo kan ik niet werken. Ik vind dat niet democratisch. Ik heb geen oplossing voor u. Het Dan zal ik mij toch het recht voorbehouden... om er een volgende keer, als het zich voordoet, op terug te komen. Goed. Nog iets? Dan hef ik de zitting op. Het was bedompt geworden. Ik vind het heus ook vervelend, maar ik moet nu eenmaal oppassen. Ja, ik weet het. Zou het misschien wat zijn als we een ventilator in het raam lieten zetten? Denk je dat daar geld voor is? Ik zal het vragen.